De staatsschuldmeter. die staat op 395,2 miljard in het rood. Dan hebben we ook nog de marijuana index En ja, duidelijk een Bart Simpson in de grafiek. Dat is een omgekeerde Bart Simpson. Ja, hij staat op dit moment op 137,70. Ja, En dan hebben we nog het goud en de olie. Laten we maar met goud beginnen. Op 1492,80. Dus het is door de 1500 dollar gezakt.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 Dat veel landen het al zien. En dat, de, dat ja, Klaas Knot, die zei dat laatst al van, uh, ja, dat, uh, dat hij er eigenlijk niet mee eens was met die Draghi. En ja, dan zie je dit soort dingen verschijnen in rapporten. Van, uh, misschien moeten we wel goud achter de hand houden voor als het misgaat misschien We zien natuurlijk ook een, een rol een beetje verdwijnen, hè. wat heeft de centrale bank nu nog, van, van hun land, zeg maar, nou nu nog te zeggen? Dus, uh... Er waren zelfs economen die deden een pleidooi dat mensen gewoon een spaarrekening konden openen bij een centrale bank. Of ja. gewoon een rekening bedoel ik, een rekening. Nou ja, dat dus, uh, hoorde ik ook, ja. Zoiets van, nou ja, dan mogen jullie in hetzelfde rijtje als ABN, ING en G zitten. Hm. Zijn ze alleen nog maar gewoon een bank. Dus dat vinden ze natuurlijk ook niet Ja, goed. maar het, voor een spaarbank, ja, dat is niet zo belangrijk. Maar voor een lening, het is natuurlijk wel eigenlijk zo dat een...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 Ja, gaan we gaan even naar het volgende bericht toe. Uh, ja, we hebben de boerenprotest gehad natuurlijk. Uh, ik weet niet of jullie er nog wat van gemerkt hebben. Ja, ik, heb, uh, ik kwam voorbij Utrecht. Dus ik heb, uh, ik heb ze zien rijden allemaal. Ja, en ik ook op de weg naar huis zag ik nog een heleboel tractoren terugkeren. Ja, ik zat er middenin, dus ik, ik kom ook uh, drie ja? kwartier uh, te laat op mijn werk. <laughs> ja. mm. Ik zat echt oh. tussen de tractoren. En uh, ja, als je, als je dat uh, niet erg genoeg vindt, uh, je kunt ook nog tussen de Amerikaanse legertrucs uh, gaan <laughs> ja. zitten. Want die komen ook met duizenden tegelijk door het land denderen.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 ik vond het een beetje trieste soldaten. Ze waren ook een beetje sneu gefilmd toen, toen ze wegliepen. Een beetje shock en zo. Vanaf een achteren gefilmd. Het kwam net alsof twintig jaar zinloze oorlogen toch een beetje het, het uh, moraal uh, ja, weggesleten hadden. Absoluut. Ja. Ja. En nou mogen, ja. zeven, nou mogen ze in Rusland hetzelfde gaan doen. Ik zag toevallig op Reddit.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 Die, die vereering, zoals dat in de Amerikaanse cultuur zit, zeg maar. Nederland heeft dat gelukkig eh, niet zo. Die is wel be best wel ziekelijk. Het wordt dus ook zo gezien bij uittredende militairen in de defensie. Ja, je ziet ook in, in Amerika dat uh, ja, je hebt inderdaad die, die verering dat als, dat als er een veteraal binnenkomt ofzo, dat mensen opstaan. Maar ook tegelijkertijd inderdaad dat als ze beter posttraumatic stress uh, hebben...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 Uh, die, die, dat respect wordt getoond zeg maar, dat als iemand een vliegtuig binnenkomt dan sta je je plaats af en zo maar voor een is dat denk ik ook angst uh, en dat het allemaal zo hoort maar ik denk niet dat er nou werkelijk zoveel respect is uh. maar in Nederland heb je dat op dit moment in ieder geval niet zoveel maar ik denk niet dat er nou een Amerikaanse cultuur is het is gewoon een cultuur van een empire want de Duitsers hebben het natuurlijk ook gehad en ik denk niet zozeer dat dat in de Duitse cultuur zit want nu heb je dat in Duitsland denk ik weer niet maar als zo'n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 Ik bedoel, ja, we hadden toch een stik, stikstofprobleem? Dan gaan we in één ja, keer van de andere ook... duizenden voertuigen verplaatsen. Hm. <laughs> ja, we gaan ook met binnenvaartschepen en treinen gaan, die las ik. Uh... Ja, wat ik, ik merkwaardig vind, en dat is ook een beetje een spin die aan het verhaal zit. Ik zag dat er media nou, heel erg begonnen. Ja,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 wie bevoordeelt dat? KLM. Want KLM die had al heel veel zakelijke vluchten. En wie benadeelde dat? Correndon. Zie je al die, die vakantievluchtenfiguren, die zoals Correndon, die zaten te klagen van. hé, uh, hey, uh, dit is een oneerlijke benadeling, uh, bevoordeling van KLM. Maar dat gaat onder het mom van. Uh, ja, uh,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 Dan is iedereen eigenlijk een terrorist, hè? In hun over. Ja, als, als je geen, uh, geen hoofdterrorist hebt, dan is iedereen terrorist. <laughs> oh, die, maar, mensen, die iedereen... mensen worden niet overheerst. Oeh, die zijn gevaarlijk. <laughs> ja, angst, <laughs> Klaar, ja. paniek. <laughs> ja, ja. Ook dat, dat ook klopt al niet. Maar, uh, <clears throat> maar ja, ze, ze hebben, recentelijk hebben ze een wet gekregen.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 Nee, niet eens. Het is echt gewoon het dumpen van gegevens bij een buitenlandse mogelijkheid. Dat is niet waken. Het is echt gewoon data openbaar maken uiteindelijk. Het is dan niet publiekelijk, maar je kunt die data daarna niet meer controleren. Dus dit is dan iets tussen overheden van... Nou, dan moet je maar vertrouwen dat die Amerikanen uh, er het uh, goede uh, mee doen. En, ja, daar kan je gerust op vertrouwen. Ja, <laughs> ja uh, wel, ik, dat is toch wel een land die al die neger, dan, negers in de rug schiet en zo. Uh, <laughs> oh. Nou ja, en, uh, dus... Uh, Alleen met, nou, drone, hè. met drones hè? Uh, we zijn het dus niet eens met uh, uh, drones. En uh, er valt ook heel veel uh, uh, voor te zeggen dat we niet mee eens te zijn...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 maar de Amerikanen nooit als, als Nederland of een ander land een Amerikaan arresteert voor oorlogsmisdaden dan is in de Amerikaanse wet vastgelegd dat de Amerikanen een invasie in Den Haag mogen doen en ook zeg maar je weet dus ook niet hoe de Amerikanen hun data behandelen en weet ik veel wat uh, wij staan nog iets anders op papier ten opzichte uh, van, uh, uh, van uh, wij, wij hebben geen Patriot Act, laat ik het zo zeggen. En <laughs> het uh, Patriot Act is 9-11 uh, gelijk doorgevoerd om uh, in wezen ja. zeg maar, uh, als jij uh, Mijn Kampf, en weet ik veel wat bij de bibliotheek. Oh uh, jongens, oh, uh, jongens, jongens, dan moeten we even een jingle erbij halen hoor. Yeah. Oh, <laughs> hij is gevallen, hij is de, de, uh, gevallen. De Godwin? Ja, Oh, wacht. Kijk de, Godwin, ja, de, Godwin, dan, wachter, uh, de ja, daar is hij. Oh, het is idee, de Godwin jingle. Maar gaan maar verder, ik, naar mijn kant? <laughs> ik, ik zorg daar elke uitzending voor, hè? Voor de Godwin. Yeah, yeah. Uh,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 Ook enorm veel gevaren kan hebben als het in verkeerde handen komt. Dat is wat er is gebeurd met gemeenteregisters toen de nazi's kwamen. Huh? Wij hadden toen prima van iedereen bijgehouden of ze ook van de Joodse persuasie waren. Nou, daar hebben de nazi's graag gebruik van gemaakt. Dankjewel, dus, Nederlanders. Ja, En toen, kon je, toen werden ze nog af en toe werden er van die archieven in brand gestoken en zo.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 Wat heftiger dan met Facebook, zeg maar. Ja, langs... En dat Facebook niet nooit aan je deur zou komen om je te arresteren. Dat is een ja, beetje het punt. Ja, ja. ja. ja of inderdaad hè, een drone op je af te schieten. Ja. Of ja. Eh, Trouwens, gelegen... banken die, die, die verzamelen al jaren en decennia lang al data over jou. Dus wat Facebook doet, dat deden banken al, al decennia. En die gaven dit weer door aan verzekeringsmaatschappij of aan... Uh...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 Producenten van horrorfilms zaaien ook angst, hè? De letterlijke definitie van terrorist is uh, angst saaien. Ja, maar, ja, het, maar, het maar voor moet politieke dan... doeleinden hoort dat al vaak bij. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus je, als er iets politieks in dat, een horrorfilm zit? Ja. De Amerikaanse overheid had daar een probleem mee, want die hebben het een tijd, hele tijd geleden al geprobeerd. En dan hadden ze een commissie ingesteld om het woord terrorisme te definiëren.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 Dat, dat wordt dan geen vrijheidsberoving genoemd, want dat, dat is niet strafbaar. Want natuurlijk de overheid zelf ook, dat noemen ze gevangenis. Nee, maar dat zeggen ze wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dus, mm. dus het is waarschijnlijk ook wederrechtelijk gebruik van, van geweld voor politieke doeleinden. Daar komt het uiteindelijk op neer. En dan kan de Amerikaanse overheid zeggen, hey, maar wij doen een rechtelijk, uh, niet weet, rechtelijk, maar officieel uh, goed, wettelijk goedgekeurd geweld.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 Er staat aan de ene kant, de politie kreeg onterecht toegang tot beelden milieu, en milieucamera's. Uh, en er wordt gezegd, uh, het stadsbestuur wil de samenwerking met de politie hervatten als binnen drie maanden van de vereiste privacymaatregelen voldaan wordt. En als het niet lukt, stopt het de definitief. Volgens de gemeente kan de politie er dan voor kiezen om eigen ANPR-kamers op te hangen. En ja, dan zie je bij de volgende is uh, bericht een paar regeltjes te order de Politie wil zich richten op het voorkomen van een Black Mirror-samenleving. En een Black Mirror dat is dan een Netflix-serie met zo'n... Ja, het gaat een beetje over utopische dingen waar ook vaak technologie en, en, en uh, informatie uh, een uh, belangrijke rol speelt. En dan gaat die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 Maar, de, uh, ondanks al deze technologische ontwikkelingen, lees ik hier dat het toch mogelijk is om negen jaar gewoon helemaal uit beeld te zijn. <laughs> ja. ja. Het eerste wat je dan doet, als je dan weer tevoorschijn komt, is... Een bier, biertje drinken. Een biertje drinken, ja. <laughs> dat vond ik wel heel opvallend, die, die, uh. ja. Ja, gezin, gezins uit, uh, uit ergens uit Drenthe. Ruiner Wolde. En Ruiner Wolde, ja.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 Uh, een vader en vijf kinderen, de leeftijd van 18 tot 25, maar het waren allemaal meerdere jaren. En, en eerst werd er gezegd, die zaten in een kelder, uh, vijf, zes met een heel gezin in een kelder, te wachten op het einde der tijden. En ja, toen later werd bekend, ze leefden in provisorisch ingerichte ruimte, dus niet in de kelder van de woning, zoals eerder werd vermeld. Maar in geen van de berichtgeving zag je dat ook maar teruggedraaid worden. Hè. Overal bleef gewoon die kelder terugkomen, want uh, ja.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 Er is een gezin ontdekt dat in een huis woonde. Uh, <laughs> dus, maar ja, dat, klinkt wat, dat klinkt al wat minder. Dus ja, die kelder kon je niet meer mee komen. Want dat ze zelf al eerder gezegd dat het niet was. Dus, ja, ze woonden in, uh, in ruimtes in het huis. Nee, ruimtes. weten. Ja, uh, provis, provisorisch ingerichte ruimtes. Dus ik weet ja, het, dat stond in het andere bericht. Ja. Maar in het ja. tweede bericht stond een filmpje. Daar stond gewoon alleen maar ruimtes in. Dat ze al jaren ja. ruimtes in het huis behouden. Maar provisorisch ingericht vind ik ook weer een detail, inderdaad, wat, er, wat erbij genoemd werd. Ja, maar het is want, uh, een, uh, een vage omschrijving. Ze hebben ja, een vloertje aangelegd, en, uh, een kast neergezet ja. en een tafel. Ja, te weinig stoelen of zo? Of, of, of, <laughs> een studentenwoning, uh, is dat nou een provisorisch ingerichte ruimte of uh, geldt dat ja. als een ingerichte ruimte?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 Alle kinderen wel geïndoctrineerd worden. Het uh, protocol uh, gaat vanuit school. En dat gaat erom, en dan moet je een aantal lessen missen. En dan uh, de uh, ja. stuurt de conrector daar dan weer een bericht van. Dus, ja, dus als je helemaal nooit toe gaat naar die school, dan, uh, dan zeg jij van, uh, dan kan je bij de school blijven.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 <laughs> Wat hebben we het, dus dat ook hij zag er verward uit volgens de cafébaas. Dus de cafébaas heeft nog nooit verwarde mensen in zijn café gezien. Dat wil ik niet geloven. Hij had lang haar. Dat komt ook meer voor. En een vies baardje. Ook niet heel erg ongebruikelijk. En, en oude kleding. Het was een hipster. Ja. <laughs> ja. De politie doet verder onderzoek en houdt volgens de groot rekening met alle scenario's. Dat willen we ze niet zeggen. Dat iets. Uh, de, politie houdt u, houdt u rekening met alle scenario's? Ja, wij houden rekening met alle scenario's. Misschien was het wel een alien.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 Dat is juist de grondhouding van elke Drenthe ja. ja, Wat ik ook begreep is dat een van die, die figuur die naar de café ging... die zei ook dat ze van een, van een geloof waren dat daglicht slecht voor je was. En er waren nog uh, 20 of 30 mensen in de wereld die dat dachten. Een ja, geloof? Dat kan je dat... toch niet lang volgen. Dat okay. daglicht slecht is. Dat je altijd binnen moet blijven dus. Oh, maar er zelf niet meer doorheen. Oh, er komt een bericht binnen.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 Bericht nog niet. Uh, dat bericht nog niet gezien. Maar het is. Ik denk een dat het de een in interpretatie is. En ja, ze zijn ja, nu op het gezin verblijft nu op een veilige plek. Oh, ja. Ik moet ook altijd denken oh, aan die. Ik heb een boek, boek gelezen, de Poverty Industry. En hmm. ja, dat gaat er helemaal over dat, dat er een heleboel van die mensen zijn die kunnen wel wat geld gebruiken om hun uh, drankprobleem te financieren. En die bieden zich aan als foster fosterperenton of als, als pleegouders.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 Ja, je zal toch gewoon in zijn huis zitten, een beetje, je zit een beetje op je telefoon, uh, <laughs> op Reddit, op te tip, en op een einde staan allemaal schoten antennes naast je huis. <laughs> ja. <laughs> want uh, ja. ja, je wordt inderdaad gefritseld of gemarkt duktroet. <laughs> ja, moet je dat weer uitleggen. Het, het, uh, ja, er gaat ook wat mis met de communicatie uh, dan, denk ik, hè? want... Uh,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 Laten we zeggen, leiden, dus het be be beperken van kinderen. Of misschien zijn ze juist twee sprongen op iedereen vooruit. En dan is het misschien wel een voorbeeld voor iedereen. Ja, als ze een uh, beetje snel internet hebben, dan weten ze we misschien veel meer uh, dan wij. Ja. Uh. ja. Dus nou zit het allemaal een beetje in het vage. En, en daardoor. Uh, en, uh, ja, in een van, nou, daar krijg je verhalen van, weet je wel, daar krijg je verhalen van. Dus, uh, <laughs> ja, als je het in het vage houdt. Van, um, ja, ik had via via in de comments gezien dan uh, dat, die, dat de vader uh, was ziek. Die was uh, uh, ja. uh, ziek op hem. Ja. En, en de man die is aangehouden, wordt de huurder van het pand genoemd, terwijl... Oh, ja. Ik denk dat moet dan de verhuurder zijn, lijkt mij. Nee, ja, verhuurder was een of andere VVD-wethouder. Die oh. die is de eigenaar van het pand, die verhuurde Aan dan de man die dat gezin dan weer daar onderdak gaf. Oh. Onderbehuurder, een soort onderbehuurder. Ja, ja, ja, ik weet niet of dat gezin daar... Uh, want ja, die hadden uh, hun enige inkomsten was waarschijnlijk de moestuin, die zouden. Maar alhoewel, ze hadden dan wel weer een telefoon en die jongen had geld om bier te drinken, dus...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 nou en, en die man die kwam er wat onverzorgd uh, over, nou er wordt ook al wat uh, hè, over gezegd, qua maatschappelijke norm. Dat is de mening van de barman, hè, Alleen. Dus, uh, ja, dat is misschien iets van lang haar. Dat, uh... Ja, uh, ja, alleen, uh, ja, ook dat is het een beetje, als je in een Drentse ruine rolt vanwege je onverzorgd uiterlijk opvalt, dan is er... Best wel iets aan de hand, denk ik. <laughs> okay. Want, uh, want uh, niet elke boer loopt daar uh, gekampt en uh, goed gewassen rond. Tenzij uh, zeg maar. dus, uh... die naar de Haag toe gaat op het trekker, dan zit hij natuurlijk in een driedelig pak. Ja, absoluut. Dan moet je er wel even mooi op de kamer. Nou, ik heb ze en, voorbij uh, zien komen hoor. Man, man, man. Wat was dat? dat leek of... wel een carnavalsoptocht. Uh, dat, ja, dat is het zeker. Uh, dat, dat, en ook het feesten wat ermee gepaard gaat. Wat mij bij is gebleven, dat dat zo'n man. Uh, hè, het wordt dan ook gefilmd en gestreamd. Ik keek blijkbaar met 4000 man uh, ineens. Uh,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 en ja, dat komt toch wel redelijk als een su succesverhaal naar voren. En ook wel als een, uh, hoe heet dat, een reëel succesverhaal. Want uh, ja, weet je, je loopt ook wel tegen dingen aan natuurlijk. Dus uh, het is maar op nu.nl en, en Telegraaf en dat soort dingen. Ja, natuurlijk. Want ja, uh, uh, dan, dat zijn mensen die inderdaad heel veel vanuit uh, ja, de vaste denkpatronen werken. Je verkoopt gewoon meer kranten. Gaat helemaal niet om kritische blik. Ja. Dus. Uh, ja, maar uh, we moeten nog verder en ik heb hier nog een uh, berichtje. Um, ja, we gaan even naar uh, de klimaatactivisten uh, toe, want die bleken betaald te krijgen. En dan hebben we het over de, de lieden van uh, Extinction Rebellion. Ja, dat crowdfunding hè. Ja, uh, hoort dat die Radiohead heeft er ook aan mee betaald. Uh. Ja, het is toch ook crowdfunding. Ja, ja, ja. Ik, ik zeg er ook niks negatiefs over. Telegraaf heeft er waarschijnlijk maar wel weer een draai aan. Maar... Greta Thunberg, haar ouders, die worden gesponsord door de One Foundation bijvoorbeeld, wat een Soros-organisatie. Okay. Nou, je kan het ook crowdfunding noemen. Bij ja, Soros krap ik altijd een beetje achter mijn oren. Waar, waar, waar worden de tegengeluiden door gefinancierd dan? Die krijgen ook bij moeders vandaan. Allemaal van de Kochbrothers. De, de boeren bijvoorbeeld. De, de boeren, dat de boeren geen Soros-geld krijgen.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 Jij ja, denk, denk dat er de dat... een strafbaar moet worden gesteld? In. Nee, dat niet. Maar ik denk maar... dat de FNV wel in actie mm -hmm. moet komen, hoor. Nee, want dit, dit is dan Nou, maar Johan, dit is de participatiesamenleving ten top. Ja, dit, is ja. een vrijwilligers, dit is een vrijwilligersvergoeding. Oké. Okay. Uh, ja, nou ja, maar wacht even. Dan nou wel... kan je net een vrijwilligersvergoeding loop, noemen als mensen onder, de, onder het minimumloon werken. Ja, en uh, ja, dat, dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen. Ja, en toch gebeurt het. En ze worden ook is. nog uitgebuit. Ik zie hier 50 tot 60 uur per week. Dus dat is sowieso al uh, in strijd met de arbeidstijdenwet, denk ik. 50 tot ja, 60 maar uur per dit week is, werken. Dit is ik denk dat ze aan uit. alle kanten, alle kanten als klem zitten, deze illegale...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 Uh, op zich de tendens van uh, dat je met elkaar geld inlegt. Dat, dat is, volgens mij is dat ook iets van deze tijd. Nou, Want, dat is al heel hoor. Uh, jawel, maar nou, ik denk dat we groot zijn geworden in een tijd dat gewoon subsidies als eerste, <laughs> als eerste gedachte opkwam. Hmm. Alles. In dus, de uh, 16e eeuw. Uh, de voorloper van de VOC was eigenlijk een soort crowdfund. De ja, ja. voorloper van de Amsterdamse beurs was gewoon uh, mensen die bij elkaar een uitvaart van een schip gingen Nou, Die gingen dan naar uh, ver, uh, vergelegen landen toe en uh, als ze met, kwamen ze terug en dan werd de winst verdeeld onder degene die wat ingelegd hadden. Dus uh, zo ging dat ja, ja, ja. Dat was eigenlijk een ja, ja. crowdfunden.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 Dat dus, was de... bij de boeren volgens mij ook zo. Die, die, die gearresteerd zijn, die, waren ook, uh, die hadden ook door een hek heen gereden of zo. Of, ja, aan. ja, ja. ja. Dat, ja. En, gewoon een hek, uh, hek uh, ja, bij de vismarkt. En als je de plattegrond van Groningen uh, kent, hadden ze daar gewoon niks te zoeken. Dus, uh, en, uh, en er werd gewoon gebouwd en dan gingen ze met de trekker doorheen.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 Ja wel, maar soms, soms uh, dient uh, de politie ook als buffer op. Dus uh, als, uh, de Kool, als Feyenoord kampioen wordt, uh, dan, uh, ja, dan moeten ze de winkels van de Koolsingel uh, zeg maar, uh, beschermen. En als Ajax kampioen wordt, dan wordt uh, de Plein beschermd. Heel belangrijk, je kunt er lekker eten. En uh, als uh, Groningen degradeert, nou, dan moet de binnenstad weer worden uh, beschermd.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 Je wil gewoon ja, in je kelder zitten, in je boerderij en drinken. We beginnen de steeds de meer die mensen mag. te begrijpen daar. Ja, zoiets ja, ja. van fucking nieuws. Wij sluiten ons op in onze boerderij en we leven van onze woestijn. Je ja. moet echt heel gelukkig ja, zijn leven zijn. Dat waarschijnlijk. Op een gegeven komt dan zo'n droom boven zweven en dan wordt die schote antennes van CNN voor de deur. <laughs> ja, dus, uh, we proberen eigenlijk alleen maar, maar... Het nieuws te ontvluchten. En, en, en ja. ja, dit hebben we trouwens nog niet erin gehad, dit nieuws. Maar dat is ook wel grappig. Ze beginnen ook een brexit-vrije zender hè, in, in, in Engeland. Okay. Waar geen brexit-nieuws is. Omdat ze hebben gemerkt dat 70% van de kijkers is het zat Absoluut. En datzelfde geldt nu ook voor uh, Trump. Je? Ja, dus uh, Trump-vrije nieuws. Nu, uh, nu die impeachment uh, uh, is opgestart, ja, er komt er uh, elke dag wat zoveel shit naar buiten.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 Uh, nee, maar wel de. Uh, oh, ik oh, okay. oh. ja, waar je misschien niet op hebt gestemd. Uh, maar uh, uh, die ook ondanks jouw niet-stem uh, toch maar eens uh, gaan regeren. Dus. Uh, uh. Ja, dus. Maar ik, uh, ik vind het frappant dat je. Dat je inderdaad, ja, dat bij een Noah Jenner-podcast hebben we het ook wel over dat er twee dimensies zijn. Ja. Die leven gewoon volkomen uit elkaar heen. En één dimensie die zit alleen maar nieuwsberichten te krijgen over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 Maar heb je dan, hoor je ook niet dat soort verhalen over die vorige advocaat die in de gevangenis is gegooid. dat Die werd beschuldigd dat hij in Londen was op een bepaalde datum om te onderhandelen met de Russen. En dat bleek gewoon helemaal niet het geval te zijn. Uh, ik, ik, vraag, ik heb wel het idee dat in, de ander, in, in jouw bubbel, zeg maar, dat dat soort verhalen allemaal stille doodsterven. Ik, ik, ik, ik sta nog wat te kijken, dat er nou iets over Julia die naar voren komt. Uh, dat, uh, ja, het is, het, is, het is apart. Het is een hele. Je zit in een hele andere ja, realiteit dan ik, geloof ik. Uh, nou ja, kijk, uh, ik weet niet wat jouw uh, bronnen zijn, maar toen. Uh, in Amerika is de grootste zender van de uh, Repub republikeinse kans gewoon Fox News. En toen de shit uh, uitbrak, uh, zaten ze op Fox News ineens uh, cakejes uh, te bakken. Letterlijk. <laughs> ja, maar heb je, heb je bijvoorbeeld gehoord wat er met Project Veritas gebeurd dus is en CNN? Nee. Ja, dat is weer apart. <laughs> dat nee. is er apart. Uh, ja. En uh, de naam misschien een keer... Gewoon voorbij horen komen, maar uh, nee. Maar, uh... ja, dus iemand, een journalist binnen CNN die heeft een camera in zijn knoopschat gestopt en die heeft uh, even wat uh, doorgespeeld over hoe het werkt binnen CNN. Het was een groot schandaal, in, in, zeg maar, ja. Ja, wat ik dan mijn bubbel zou noemen. Ja, oh nee, <laughs> ja, maar, maar, dat, dat nee maar CNN dat... eigenlijk totale propaganda is. Maar nee, maar er werd dat ook... Maar dat valt wel uit uh, te zoeken. Hè? Maar dan heb je ook gewoon het, uh, gewoon, uh, het uh, document wat, uh, wat Trump zelf heeft uh, vrijgegeven. Waarin, het transcript van het gesprek met die... Uh, met transcripten die. transcript van het, ja. En uh, daarna het bericht dat er wel een stenograaf uh, aanwezig uh, was. Wat Trump ook gewoon zelf zegt. Dus gewoon beeld van, van ja, er was wel een stenograaf aanwezig. Zwaar maar ik vind ook. het zo in raar dat hij dat in, in het geval met die Oekraïnse president. Uh, hij ja, Zelensky. Had, ja, Zelensky. Dat Zelensky ergens zegt, nee, er was helemaal geen sprake van afpersing. En dat Trump uh, eigenlijk ook alles vrij heeft gegeven. En zegt, er nou, was geen, geen sprake van afpersing. En zegt alleen, ik wil graag weten, uh, ik ben wel geïnteresseerd in wat er uh, allemaal uh, voor corruptie uh, ja. gaande is. Maar Trump ja, dat wordt dan dat de, het dan, de, dan zo de, wordt omgedraaid. Ja. En, en tegelijkertijd. Dus er wordt eigenlijk. Die Adam Schmit die Adam Schief, die, uh, die, die vertelde dan. Die ging het zitten parafraseren, het gesprek. Dat, dat was ja. gewoon compleet verzonden En daarbij ging die zitten zeggen: Ja, het was eigenlijk een soort maffia-gesprek. Uh, van: Nou, ik zal nog even vertellen wat ik van je wil horen. Anders kan je dat geld uh, wel uh, gedacht zeggen. Ja. En. Uh,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 Je hey, uh, die, die, die, die moet, die, die moet zo uh, opge opgerold zijn en uh, mijn vliegtuig vertrekt over zes uur, en anders kan je gedacht zeggen tegen je miljard uh, loan guarantee. En toen zei ze: Ja, maar uh, we moeten dat niet met Obama bespreken. Ja, Obama, die staat, bellen maar op, hij staat hier achter. Als ik dat al zou horen, zeg ik: Ja, dat is Joe Biden. Die is veel duidelijker de maffiaverhoer in dit geval. Man. Maar op een of andere manier draait, draait het hele verhaal zich om in, in jouw bubbel.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 Nee, het is echt omdat hij uh, gewoon vraagt aan uh, Oekraïne om onderzoek te doen naar Joe Biden. Meer zit er niet aan vast. Okay. Oh, en dan moet ik bij zeggen: Joe Biden is nu uh, presidentskandidaat. Hè? Dus, uh, en dat is ja, gewoon tegenwoordig. De ik red. denk dat, ja. Ik, uh, dat is ik gewoon zie gewoon daar totaal geen, geen pro probleem uh, aan, de, aan de horizon. Wat, het, wat is tegen de wet. Hillary, het is tegenwoordig. Hillary Clinton heeft. Gewoon een Britse spion gevraagd om opposition, om dirt boven te halen over, over Trump. <laughs> ja, het is gewoon gebruikelijk dat, dat dit soort uh, dingen gebeuren. Dat, als, je dat, ja, als je dat ontkent. En, en het probleem is ook dat Trump het heeft niet letterlijk zo heeft gezegd. En Zelensky ontkent het ook. Dus, ja, en, die die, en die, en die militaire, hulp, die ging ook, die militaire ja. hulp ging ook gewoon door. Die is helemaal niet tegengehouden. Ondanks dat er geen... Ja,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 In zo van de verdere impeachment artikelen. Want dat gaat er dan ook over van, heeft hij uh, die uh, bedragen opgeschort? Maar dat hij vraagt onderzoek. Maar hij kan te doen, sowieso die bedragen opschorten. Hij, ik bedoel, hij heeft het hij, gedaan. Ja, maar nee, hij, hij kan het sowieso doen. Hij kan alle, alle hulpbedragen opschorten, toch? Ja. Toch, maar... America first. America first. Al de alle ontwikkelingshulp opscheppen. Alle militaire hulp mag hij opscheppen. Ja. Maar ik vind het Wel Wat ik vind is dat er zomaar geld van hardwerkende Amerikanen afgepakt wordt. en dan huppakee lucraak aan Oekraïne gegeven wordt. Dat is eigenlijk wel. zijn Dat is eigenlijk geld, dat zijn wapens. Ja, maar dat had het congres moeten verzinnen. want die had het goedgekeurd. Dus die had het goedgekeurd. Het geld was geoormerkt. Het lag klaar om verzonden te worden. en dan gaan.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 Ja, maar gewoon... Overal, overal. Ze mag overal corrupt zijn. Wel... Ja, het mag niet onderzocht worden. Ja. Jawel, maar Als je presidentskandidaat ben, ben je een soort immuun of zo? Of, uh... Nee, dat mag dus niet in Oekraïne. Door Oekraïne. Het is gewoon wat de wet is. Welke wet is het? Dat Oekraïne mag geen onderzoek doen naar de corruptie van nee. Joe Biden? De wet is: je mag uh, niks van waarde. Welke wet is aan... dat? Ja, gewoon de kieswet van de Verenigde Staten. Oh.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 Clinton Foundation, die nam ook 10 miljoen dollar aan van Saudi-Arabië. Dat is gewoon heel gebruikelijk. Ja, ja, het mag De senator dus niet. die ik er net noemde, die nam nou een paar duizend dollar aan van ja. een emiraat. Om een paal stemmen dus. te vertonen. Ja, mag dus niet. Oh, maar die, uh, die senator... zijn dan eigenlijk... Nee, uh, je mag het uh, niet doen in de verkiezingsstrijd. Dus die senator geldt dus niet. Dus je mag in de verkiezingsstrijd uh, mag je geen, niks van waarde aannemen.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 Ja. en nou, nou, nou is er nog geen twee maanden is er, is er niks aan de hand en dan komen ze weer met zo'n een noffingburger aanzetten, ik snap niet oh, nee. niet gewoon dat ze nee, maar nu het nu is niet meer een nothing noffingburger maar jongens, we <laughs> moeten even de tijd een uh... noffingburger met zo. Dus. ik zou zeggen, wat vervolgd nee, maar... uh, jongens, ik nee, zou zeggen nu, wat... nu is er een groot verschil yeah. omdat die ten eerste, die, die transcript uh, is er nu zijn die heeft je hebt zelf vrijgegeven, dus er zullen, zullen een hele hoop juristen en advocaten aan gekeken hebben. Van hé, hey, het is allemaal goed. Hm. Ja, en, maar. Uh, en, zullen we hier een andere keer dus over verder het gaan? Er zijn nu ook getuigen, hè? Dat, dat getuigen. Nee, maar ze hebben niet eens een whistleblower. Ja, dan de een iemand. whistleblower die is verdampt. Oh, is hij nou verdampt? Nee, er zijn whistleblowers nu die aan het getuigen zijn. Die erbij waren bij dat uh, gesprek. Oké. Okay. Ook allemaal anoniem dus, en zo. En, uh, <laughs> ja, ja. Uh, Zichtbaar? Nee. <laughs> uh, nee. Geen maar je de amerikaanse Vandaar we hebben. heb je hebben recht jullie, om je accuser te zien. Nee. Nee, dat is in een rechtszaak, niet in een impeachmentzaak. Oké. Okay. Nou, oh, in een impeachment mag gewoon iedere Jood maar gewoon van alles zeggen. <laughs> Ja, en in, uh, en in een uh, staat mag de president niet zeggen: Van ik wil uh, zeg maar, de, de klokkenluiden weten. En vroeger uh, werden ze tegen de muur gezegd. Want daar is de hele klokkenluiderregeling voor uh, verzonnen. Ja, maar dan krijg je dus gewoon dat iedereen van alles kan zeggen. Dus dat betekent gewoon dat elk presidentschap, ja. nou, gewoon vier jaar lang, allemaal anonieme lui, die via anonieme lekken.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 Uh, dat, dat, dat zijn ook betrouwbare figuren. Yeah. Dat zijn, yeah, die that... die, die, die Pompeji die zei over de CIA... Ja, vroeger leerde ik al dat, dat je niet mocht... Uh, liegen, cheat en steal... maar yeah. dan kom je bij de CIA... en dan leer je dat je... lie, cheat en steal... <laughs>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 uh, democraten doen dit uh, want dan komt Pelosi aan de macht of weet ik veel wie Nee. Zo Pelosi had wet... ook kinderen in Oekraïne oh, je zitten Peter, die uh, als je, je geld wel Alsjeblieft. want zo werkt de wet dus niet als Trump eruit wordt uh, als Trump eruit wordt gegooid komt Mike Pence aan de macht yeah. Ja. Dat, weet, dat weten we wel denk ja. ik maar uh, ik, wil, nee, nee, uh, ik wil even een, een bruggetje bouwen naar, een, uh, naar het volgende bericht. Belangrijk niet. Ja, dat <laughs> is echt belangrijk. Sekspoppen, ja. Je ja, ja, ja. moet toestemming vragen voortaan aan een uh, sekspop. Uh, <laughs> ja, die moeten een consent module hebben. <laughs> yeah. Ja, dan hoop ik niet dat het zo'n ding bij de Internet of Things uh, hoort. Ten <laughs> eerste.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 En de vraag. Het ja, is een hele raar kant op, ik ben benieuwd wanneer dit gaat eindigen. En nou ja, de vraag is: hè, kunnen mensen. Want nou, van videogames wordt ook het een en ander gezegd. De vraag is: kunnen mensen door uh, sekspoppen uh, zo geconditioneerd worden dat uh, ze in het echt gemankeerd gedrag, in een kwaad gedrag. Oh, dus en... dat ze voortaan uh, echte vrouwen van vlees en bloed gaan neuken. Zonder toestemming te vragen, want dan waren ze ook gewend bij die sekspop. Precies. Oké. Okay. Maar hoe ga je dat dan oplossen met een consent module in die pop? Je <laughs> kunt de vrouwen ja, zelfbetijdiging leren. Nee, maar. Gaan dan... ze juist minder snel een, een uh, willekeurige vrouw aanranden? Want uh, ja, ze zijn al aan hun trekken gekomen bij die pop, toch? Um, ja, alleen terwijl ze dat doen voert die pop uh, volledig de wil uit van uh, de gebruiker terwijl seksualiteit juist gaat om afspraak, vraag en aanbod en um, onderhandeling ja, dat lijkt me hier, ja, bij prostitutie misschien nee, ook, uh, ook, in, uh, ook in het liefdesleven, ja. wordt het dan anders genoemd ja. Ja, dus, um, en dan wordt het bij man van alle van boodschappen ja? doen en alle rekeningen betalen ja pouhdels buiten zetten. Ja, en dan legt de vrouw ja. één keer in het week uh, het handdoekje over het bed en gaat erop liggen en dan ja. vijf minuten wachten uh, en dan is de man klaar. Ja. En ja, voor een aantal mensen is dat de seksualiteit. Eén dus keer in de week voor, voor die pouhdelsacken en die uh, boodschappen en uh, al die andere ja. uh, vijf minuten. Dus, uh, ja. sterker nog, nog. Goede deal dit over uh, die vrouwen. Ja, ja, nee. Uh,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 Gekregen. En uh, nou wil ik terugbetalen. Dus heb je meegemaakt? Dit, uh, Nee, dit is uit de uh, tweede bron. <laughs> oh, van een anonieme, uh, anonieme maar... lekker. <laughs> ja, zie je. Anonieme whistleblower. Een <laughs> whistleblower. Ja. <laughs> <Yeah. laughs>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 ja, ook over van hoe wij over seks kunnen praten. Zeg maar. Van wie kwam het voorstel eigenlijk? Nou, dit was de uh, Rockbout Universiteit. Oh, Oké, okay, okay. hm. Nou, weet ik niet of ze in uh, Amerika ook een Radboud Universiteit hebben. Ik <laughs> denk niet. Red Boot. University. Maar ik denk dat uh, het een Nederlands product is. Maar goed, in de Verenigde Staten zijn ze bezig met rape culture, uh, dat is een concept daar.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 dan ja, hebben uh, de ja, vrouwen in de prostitutie We hebben helemaal niks meer met mannen te hebben Die mannen ja. zitten gewoon in hun boerderij met z'n zessen. Ergens in, in Drenthe. Met, met, een, met een seksrobot. Ja. En, en, we hebben helemaal geen last meer van mannen. Wat wil je nog meer? We beginnen die mensen en, steeds en, meer te begrijpen. Dan is je gewoon weer meteen details over dat Drenthe gezin ja. naar boven. Ja. ja. Nou ja. Uh, je begint in te begrijpen van, hoe de media werkt. <laughs> Een ik zit van er op de tafel bij, bij nu.nl. Hé, hey, misschien als het wel seksueel wordt. Nou, ik schrijf het even op een artikeltje. <laughs> een van de culturele fenomenen, natuurlijk. En dat is ook uh, in elke politieke kleur wel. Is gewoon de vraag om versimpeling. Ja, dus uh, de, de seksuele revolutie heeft een aantal dingen ook ingewikkelder gemaakt. Namelijk dat in plaats van.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 Een van de laatste dimensies waarin hij die treedt in de ethische, <laughs> ethische consequenties van bepaalde seksuele ja, Zou Het zou seks... ook zijn dat ze daar op de Redboud University dat die, deze twee onderzoekers dan met zo'n seksrobot seks gaan hebben en dan daarna gaan voelen of ze meer of minder zin hebben om een vrouw te verkrachten. Uh... Dat zou, dat, dat zou natuurlijk heel Zo zou het onderzoek moeten, moeten werken, denk ik, empirisch gezien. Ja, ja. ja, ja ja want er is verder geen dit, dit, dit is inderdaad eh, en daardoor eh, dat is ook een van de dingen waardoor die bubbels ontstaan, kijk eh, die feiten ja die, dat zijn gewoon feiten weet je wel, dan kun je nog zeggen, oh, dat ga je interpreteren, maar eh, waar mensen elkaar het meeste mee om de oren gooien in deze tijd zijn gewoon gedachteconcepten, zoals bijvoorbeeld rape culture ja maar en, ze komen daar ook altijd met, met gebeurtenissen aan die ze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 Er zijn een heleboel ja. anekdotes van. zozeer zo zelfs dat de politie dat nou dan als eerste vermoedt. Zeker bij zo'n verhaal. Ze komen bij hem thuis en hadden de strop nog om zijn nek heen. Toen hadden ze al een idee van. Hmm, hmm, dat is wel al vreemd. als supporters ja, ja, ja. in het midden van Chicago. Hmm, ja, hey. goed. Zelfs, zelfs al als zou die website uh, honderden um, uh, incidenten zeg maar, vastleggen. Hè, van valse meldingen. Zal er duizenden, tienduizenden, honderdduizenden gevallen zijn waarin racisme gewoon wel bestaat. Nee, ja, Ik geloof Zelf... niet meer bijna hoor. Nee? Uh... Hey? Ja, we staan ik, wel. Ik niet. De, we hebben meestal een uniform dat, dat dit een belangrijk probleem is, dat geloof ik niet. Oh, absoluut Momenteel. wel. Ja, absoluut wel. Nou, het, is, het staat in ieder geval op de agenda. Dus het is mm. de, uh, ieders aandacht. Het is meer een probleem, en, dat, of een, of een probleem dat naar een oplossing zoeken of zo. Het is meer iets... Kijk, als, als één gedeelte... Want het is natuurlijk zo... Bepaald gedrag, zeker als het in een moreel uh, uh, duistere licht... Ja, dat vindt een mens nogal moeilijk om toe te geven. Elke uh, boef zal niet zeggen van... Ja, nee, uh, nu heb je mij te pakken. Ik heb het gedaan, inderdaad. Eerst gedacht is natuurlijk... Je gaat mezelf op wat voor manier dan ook... Legaal uh, verdedigen hier uh, tegen de beschuldiging. En uh, de naties waren vrij ja. overtuigd. Tweede Godwin vanavond. Ja, ja, ja. Ik zag de jingle even op. Ja. De ja. ja. ja. knop is helemaal niet zo professioneel. En ben, en de naties waren, nog steeds waren een nou, nou, vrij ja. overtuigd. De naties waren vrij overtuigd van een, uh, van een uh, oplossing voor uh, een uh, Jodenvraag. Uh,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 Uh, zelfs Jan uh, die kan geen speech houden. Dat is een homo. Want hij iets te rechts is. En dan breken hele veldslagen uit. Dus die, die hebben zeker geen dominante, dominante cultuur. Het is een. Uh, nee, ik denk dat het probleem. Wat, ja, dat is gaat te ver omdat er heel te bij. Ik denk dat, dat, uh, dat. Er zijn meerdere redenen om uh, Janis uh, Miliopoulos uh, uh, geen speech te laten houden. Meerdere redenen voor te voorzien. Zo um, so, mensen heeft en, een vrij van meningsuiting of zo? Nou ja, wat is zo'n Hoe zou jij hem in elkaar slaan om te voorkomen dat hij je speech houdt? Yeah. Zou hem uh, met, met een, een boksbeugel of zou je, zou je hem gewoon in zijn, nee, zijn ballen nee, trappen? Of hoe zou je het, het spreken om, verbieden? Precies, het gaat uh, om de wereld een betere plaats te maken. Om, te maken. Hebben jullie wel eens naar hem geluisterd? Jawel. Wat <laughs> ja, voor gekke dingen heeft hij gezegd? Uh, uh, ja, ja. ja. Ja, wat, moet, wat, wat, wat is zo gevaarlijk wat hij zegt dat er de mond gesnoerd moet worden wat, uh... nou ja kijk als je tegen de stroom uh, in uh, roeit dus klinkt niet heel... echt overtuigend ja. uh, voort er allemaal met de stroom als... mee uh, roeien een <laughs> je gebeten nee. als je er tegen in gaat <laughs> nee maar als je tegen de stroom breng uh, je in hoort, je ballen schoppen nee ja, er zitten consequenties aan je ja. wil niet zeggen van. Nou, dan lig je zeg maar uh, gelijk als een thee van Goggen bij. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is. Ja, rost ze gewoon tevang. even af, maar je laat ze wel leven dan. Uh... Nee, als je tegen de stroom uh, uh, herroeit, ja, dan moet je toch een bepaalde weerstand verwachten, denk ik. Mm -hmm. Ja, van jou ook, uh, waarom? Maar... Nee. Wil jij, maar... Milo? Ik dacht dat je zei daarnet: er zijn meer redenen om Milo het spreken te verbieden. Ja, of nou, ik, het over jezelf had. Ik begrijp, nee, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel, laat, ik oh, je wel. Je hebt wel begrip voor het geweld dat gebruikt wordt om een te mondsnoeren. Nee, ik begrijp waarom hij niet op uh, universiteiten wordt uitgenodigd. Maar hij wordt wel uitgenodigd, maar hij wordt er weggemappd door uh, een, een menigte. Ja, ja door altijd. Uh, uh, ja, dat uh, is dan een weer. een club, toch? Ja, maar dat is weer net niet de bedoeling. Alleen, nou.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 ja, zichzelf weten uit te deuken of uh, zichzelf weten te redden. Dan ja, zou het makkelijker zijn. Alleen, maar jongens. Um, uh, ja, ja, alleen het probleem. Dat de andere joh, keer verder gaan. Een aan rijden, zeker? Ja, dus, ja. Dus, ik had alleen, gehoord, uh... ik, nog, ik, ik zit midden in mijn afval. Oké, oh, oké. Okay, okay. ja. ja. okay. Het probleem ontstaat, zeg maar, eh, dat sommige deuken die liggen heel diep.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 Ja. En dan moet, dat oordeel, oordeel moet zo simpel mogelijk. Oké, okay, maar uh, wat is één de menselijke, wat is één de menselijke Hier maat komt die het einde? Ja, ja. <laughs> punt één en van in. Punt één van afronding. Een... Eén, wat is de menselijke maat hierin? In, de, in twee, in de verlengde hiervan. Wel twee, nou, ja. Oh. <laughs> wat, wat, wat zou ik er zelf van vinden hè, als ik in die situatie was? Wat ook, volgens mij ook een heel belangrijk onderdeel is van compassie. Ja, is... ja het kwam bij jullie niet binnen, maar misschien uh, dat is voor de luisteraar. Uh, ja, rust,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 Dat ja, maar dan wordt alles aangegeven. Ja. Nou, eh, politie mag mensen in elkaar eh, meppen. Dus daar eh, wordt <laughs> Daar, daar, eh, daar eh, fronsen er nog geen wenkbrauwen voor. Eh, dat de politici eh, in de cel worden gegooid, dat is natuurlijk. Eh, ja, dat vinden ze natuurlijk wel eng. Want ja, eh, dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar dat is de Spaanse eh, regering. Dat is, is dat links of rechts? Of? Ja, volgens mij is dat in het centrum. Okay. Dus, uh, af en toe zitten ze... Uh, ja, ja, maar dus, ze, ze, een, ze likken de hele van de EU, zeg maar. <laughs> dat wel, ja. Ja, ja, ja, ja maar door dan geld er. Ja, dan zal... Uh, dan zullen dan ze dus er niks van zeggen, natuurlijk, in Brussel. Uh, Spanje zat bij de uh, PIX-landen. Uh, Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje. Uh, dat zijn de landen die op de... Nominatie staan om de hele EU economisch naar beneden te trekken. Mm. Uh, het uh, verhaal van Spanje is natuurlijk ook zo. Ik geloof 1986 of zo. Dat Franco pas do doodgaat en dat het een democratie uh, wordt. En uh, een paar jaar later of zo dat ze dan pas tot de EU uh, treden. Yeah. Ja, toen was het echt een heel achtergesteld land eigenlijk. En nu bungelen ze er een beetje bij, zeg maar.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 Ja, en er is nu veel geheibel in Oekraïne en in Turkije dat is ook een beetje wat er speelt dus de economische grens is best wel belangrijk hey, we zijn ja. weer door de drie minuten heen ja. oké okay. dus uh, misschien dat daardoor die Spanjaarden nog het een en ander wat kunnen leiden nou goed ja uh, Bernie Sanders, twee berichten heb ik daarvan, Die komen al bij Van Peter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 Die zal ik even uitleggen, want daar stond er dus letterlijk <laughs> niet. Maar hij wil dus uh, meer belasting op uh, miljardairs. Ja. <laughs> dus zal het aantal miljonairs groeien. En de, aantal de al die dat hij ook. Evil miljonairs. <laughs> en nou is hij zelf miljonair. Nou gaat het over de evil billionaires. Maar het is ook wel, grap, wel grappig dat hij wil die dan belasten voor uh, 97,5%. En hij verwacht dat daarmee het aantal biljonairs, wat allemaal schandalig mensen zijn, omlaag gaat. Dat denk ik ook wel, dat, dat, dat wel, klopt wel. Nee, ja, ja. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat de overheid is eigenlijk een soort trillionaire is. Dus hij is eigenlijk dus miljonair is oké, okay, want dat is hij zelf. Een billionaire is evil, die moet weggetext worden en een money moet getext worden naar de Trillionaire dan, want als hij hoofd van de, als hij president wordt, dan is hij eigenlijk een soort trillionair. Hij geeft, hij gaat ook, hij geeft, controleert een budget van trillions. Dus dat, uh, dat vond ik nogal, nogal een grappige uh, fase-overgang. Maar nou, uiteindelijk zal inderdaad dit inderdaad ook wel leuk zijn bedoel, de, de, bedoel dat hmm? als hij aan de macht komt.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 Hey, nee, <laughs> nee. Familie Gates. Nee, nee, ja, die geloof ik wel. Gates wel. Ah, hey, die van Amazon. Gates staat tegenwoordig zo hoog. Die van Amazon. Daar is gewoon een top 10 wel van te vinden. Van, uh, uh. Um, en uh, wat je gewoon krijgt. in Een economie. In een monopoliespel-situatie, mm -hmm. Ja, dus dat is inderdaad gewoon. Hoe heet dat, het opstapelen. Het accumuleren, ac het opstapelen van geld Nee, dus, uh, ja, maar Amazon dan, heeft natuurlijk geen geld opgestapeld. Dat is natuurlijk ook weer ons in die Jeff Bezos. Die heeft geen geld opgestapeld. Hij is de eigenaar van een bedrijf. Maar hij, hij heeft niet heel veel geld of zo. Hij ja, heeft 100 miljard. Nee, hij heeft geen 100 miljard. Hij heeft een bedrijf dat zoveel waard is. Ja. Ik, ken, ja. ik ken zat mensen die hebben bijvoorbeeld een familiebedrijf.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 Ja, en op dit moment is, als je daar het grafiekje van ziet... ...is zeg maar de healthcare system ten opzichte van andere ontwikkelde landen... ...is het in Verenigde Staten op zijn minst twee keer zo duur. Vanuit het niets. Er is geen verhouding. Sons sensabamacare toch? Affordable care is dat, hè? Affordable care, En op Reddit... Nogmaals, ik kom ook regelmatig... Um... Dat is, we hebben jouw bubbel te pakken. Nee, nee, nee, nee. Ik kom ook mm -hmm, regelmatig... Ik heb het al een paar keer gehoord al, Reddit. Jawel, kwam er komen regelmatig ook gewoon uh, rekeningen voorbij... van mensen die hun... Wat probeer uh, je hospital... nou te zeggen? Dat weten we toch allemaal al? Dat een hartstikke in duur staat. In hospital, uh, ja. En dan gaat het om bedragen van een ton, zes ton, weet je wel. Ja, met dat soort bedragen... Uh, Maakt nou u... je punt eens...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 Brackets, 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 32%, 35%, 37%. Je betaalt de ja. hoogste tarief 37%. Hoe kan je nou zeggen dat mensen met minder inkomen meer belasting betalen als je een bracket systeem hebt? Nou, is dat inkomstenbelasting? Zoals so, dus in de exemptions zijn ja. waarschijnlijk uh, met is exemptions. Is dat inkomensbelasting uh, of is dat wealthbelasting? Nee, dat is inkomstenbelasting, ja. Ah, uh, dat vraag uh, want uh, uh, wealth belasting en dan heb je dus over nou ja het uh, dode kapitaal zeg maar maar dus je geeft, geeft dus toe dat voor inkomstenbelasting dat rijken veel meer betalen dan armen. Nee. Omdat die, die hogere brackets om hun oren nee. krijgen. En niet alleen uh, een hoger percentage, maar dus ook een hoger percentage over een hoger inkomen. Dus absoluut betalen ze veel meer belasting dan, dan armeren. Natuurlijk beta betalen rijken meer uh, belasting dan armeren. Oké, okay, maar net hoorde ik je het tegenovergestelde zeggen. Nee, ik zeg als je alles bij elkaar optelt, alle belastingen Most bij elkaar belastingen. op... Is, is de percentage van... Maar armen uh, betalen geen vermogensbelasting omdat ze geen, geen vermogen hebben. Dus die betalen helemaal geen vermogensbelasting. Rijken betalen waarschijnlijk nog iets vermogenbelasting. Dat klopt. Maar, uh, dus die betalen, rijk betalen meer inkomstenbelasting en meer vermogensbelasting... omdat ze vermogen hebben. Ja. En ze hebben over dat vermogen al eerder belasting betaald... toen ze nog een inkomen was. Dus, uh, ja. ja. En ieder jaar betaalt uh, ze dan daar weer eens... Uh, het is tijd om van jouw Reddit-bubbel afscheid te nemen. Nee, <laughs> hey, dit heeft niks te maken met Reddit. Uh, je bewegende dit, grafiekje. Uh, wat? Uh, nou ja, het, is niet, het was niet van een krant. Het was echt van zo'n Amerikaans onderzoeksbureau. Dat kun je wel een beetje... Oh, die, uh, uh, wat, was de, wat was die uh, ene ook alweer? Die uh, Poverty southern Poverty uh, Center? Lost Law Center. Yeah. Yeah. Nee, nee, nee. Nee. nee nee, nee ja, maar ja. ik ga het niet lang meer maken ja, Dit nee, is, nee, we, we hadden er nog één dingetje ik had het niet meer uit hè. ja, ik ook, ja, ja, Bernie Sanders, ja, Sanders die uh, schelt uh, Elizabeth Warren uit voor smerige kapitalist ja. is, zoals, ja, dat zoals waarschijnlijk niet we... zo gebeurd zijn, maar uh, dat vond ik wel grappig omdat, omdat Elizabeth Warren die wil bedrijven nationaliseren dus die wil gewoon uh, ja, die wil bedrijven opbreken en nationaliseren dat wordt dan een kapitalist genoemd door Bernie Sanders maar ja. <laughs> nou, dat ik wel grappig <laughs> uh, ja ja, uh, oh, verdient een applausje. Kijk, ik had een uh, applausbutton. Is het deze? Ik geloof echt dat we een, een nee. een MS gaan. Nee, uh, ook niet deze. Lies, ja klaar. Dat is de applaus uh. Hey, Godwin kan er weer voorbij zetten, dat wordt helemaal niet. Joh. Ja, ik wist niet, niet welke keer moest drukken, maar ik heb hem gevonden. Je drukt zich allemaal in <laughs> die Dat is zo lang dat ik degene heb gevonden die ik wil hebben. Maar we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. We lopen allemaal te knikkerbollen. Ik weet niet jij ook Henk? Van jou geen nou, bewegend beeld. Nou, ik wou wel even zeggen van om. dat dit gaat om socialisme. Sernes noemt zichzelf uh, socialist. Oh, um, Democratische Socialisten. Um, <laughs> ja, en, um, Net zo'n Democratisch oh, ja, of, de uh, Socialist. Hij wil zich niet, uh, niet, niet meer associëren met Cervés. Maar goed, ga verder. Als je het hebt over de Verenigde Staten, zeg maar. Uh, heeft, uh, heeft het socialisme ook in een taboe sfeer uh, gelegen. In de Red Scare-periode. Uh, uh, die werd gelijk ook van communisme uh, uh, beschuldigd. Daar zitten nogal wat verschillen tussen. Uh, Bernie Sanders is een socialist die haast heeft een met een AK47. Uh. Uh, Bernie Sanders is een, zeg maar, uh, nou ja, vanzelfsprekend, niet tegen uh, miljonairs. Uh, het, het, het, het, gaat, het gaat met name dus om uh, um de uh, superrijken. En superrijken hebben in um, uh, Verenigde Staten. ...hebben een heel andere politieke positie. Hè, want uh, ze hebben makkelijke toegang tot de media. Uh, pff, ze kunnen ook media opkopen. Daar uh, doet nu ook een democraat mee. Uh, zijn enige, hij betaalt nu 48 miljoen om een lulverhaal uh, op te hangen, zeg maar. En dat is zijn enige bijdrage. Hij heeft verder geen enige visie. Het enige wat, waar, waar, wat, waarom hij er is. Is omdat hij het kan betalen. Hij heeft niet meegedaan aan het debat. Hij heeft 37.000 euro per woord uh, neergelegd. In zijn campagne tot nu toe. Om te kunnen zeggen van. Ik wil het land verenigen. Maar verder voor de rest. Heeft hij geen uitgewerkt plan. En nou ja. Deze mensen hebben dan wel een plan. En, en maar hij had ook een plan. Stalin had een plan. Ja. En, en dit is uh, gezegd tijdens de democratische debatten. Je moet het dan ook een beetje zo zien van ja, ze willen zich ook een beetje, um, zeg je dat, profileren ten opzichte van elkaar. Ja. En, um, maar ze hebben all allemaal hetzelfde. daar. Eigenlijk, het zijn allemaal, hebben ze hele extreem linkse malotige plannen. Nee, Ik denk dat uh, er geen één kan winnen eigenlijk. Met, nee, ho ho ho, linkse. Behalve uh, Biden dan, maar Biden is de enige gematigde, uh, maar die is gewoon ten dode opgeschreven eigenlijk. Uh, letterlijk, of, ja. niet, of niet letterlijk. Of hij komt er hij mee hij weg? Dan wint hij. Nee, hij takelt. Uh, nee, hij, hij takelt ook uh, zienderogen af. Maar, uh, uh, ja, en ik denk dat hetzelfde geldt voor Bernie Sanders. Die heeft ook geen, geen kans. Want hij is die, a, a, Hij is een blanke man. Dat gaat het sowieso niet worden. Maar B, hij is, nou ook al, hij loopt tegen de tachtig en hij heeft een hartaanval gehad. Dat gaat het ja, niet worden, denk ik? Dus, nou, hij is nog fit. Uh, hij is nog even fit als altijd. Dus. Um, <laughs> Dus dat, uh, dat is het idee ook niet. En je moet ook bekijken, denken van. Uh, dit gaat niet naar republikeinen toe. Hè? Want die zitten toch in een, uh, in een bubbel. Hè? Dit gaat echt uh, over uh, democraten. En, ja maar ik denk ook dat de meeste democraten. Willen niet zulke extreme standpunten hebben. Dit zijn. Daar ga, dit, hebben ze gewoon, dit is voor Amerika. Laat ze bij zo'n democratisch debat. Wie is er voorstander van gratis. Ja. Uh, gezondheidszorg voor illegale immigranten. Dus daar staken ze allemaal hun hand op. Allemaal gratis gezondheidszorg voor illegale immigranten. Daar is echt binnen, daar is geen draagvlak voor te vinden. Voor uh, voor uh, Amerika um, en nou, ik heb dit al een jaar of twee geleden hier al gezegd, zeg maar, is er een onderstroom uh, in opkomst die gewoon uh, moeite heeft om drie vier baantjes uh, te hebben en dan nog uh, moeite te hebben om uh, de knopjes aan elkaar. Uh, ja, dus die willen de, geen gezondheidszorg gaan bepalen... voor illegale immigranten? Nee, die, uh, dit gaat meer over hun zelf, zeg maar. Dus die dus, de, uh, nee, die als je vier legale... baantjes hebt... Dan betaal, jij, dan betaal jij belastingen voor, voor de gezondheidszorg... van illegale immigranten die... Tenzij die illegale immigranten stemrecht hebben, hebben die? Hebben ze dat? Uh, ja, die kunnen wel stemmen soms, maar wat dan? Uh, bedoel dan... Oh, dan, dan ja, ja, dan, dan die, stemmen wel, die stemmen er wel voor, ja. Zullen dus, ja. we daarnaast de dus wat zal... kijken? Hoezo wordt er nu voor illegale uh, gezondheidszorg betaald dan, zeg maar? Dus ja, de dokter in... nee, nee, zal sowieso nooit iets Ik zal het hè? nog een keer heel langzaam herhalen. Ja. Bij het democratisch debat werd er gevraagd door de interviewer aan alle kandidaten... ...als ze winnen het presidentschap en hun partij komt over... ...zij, zijn de, uh, hun, zij worden president... Wat gaan zij dan doen? Willen ze dan gratis gezondheidszorg aan illegale immigranten geven? En ze staken toen allemaal hun hand op. Dus de ja. keuze die je hebt als democratische kiezer is alleen maar voor mensen die illegale immigranten gratis gezondheidszorg willen geven. Dat is niet uh, een big selling point. Het is ten eerste... Zoals je zegt. Dus ja, maar we allemaal van die dingen. En daarom heeft ja, met Warren, die heeft vandaag gezegd dat uh, transgender operations is een right. Dus dat moeten ze ook betalen. Ik denk ten niet ten dat eerste, de gemiddelde democraat die in een autofabriek werkt of zo, dat die daarop ten, zit te wachten. Ten eerste is dit zeg maar geen vraag hè, die als een pitchball... Uh, uh, Nee, maar ze vinden, ieder, de ze, de vinden wel, ze vinden het wel, ze vinden het wel. Ze vinden het wel. laat ik maar, het anders bedoel... zeggen. Wat als die interview had gezegd van, uh, wie van jullie vindt dat de, als ASEAN macht komt... ...dat alle joden in een concentratiekamp moeten, mag dat niet een selling point Jezus, zijn? Het was niet ons hoofdpunt. Wat <laughs> het wat was maar een, een subpuntje van ons programma? <laughs> als, mensen schoolen, als, als mensen terugscrollen zeg maar in deze podcast, weet je, of live uitzending, weet ik veel. Dan gaat het erover. Ja, nee, de overheid stelt allemaal regels en dat soort dingen kan allemaal flexibeler. Wat is illegale immigratie? Als je zeg maar gewoon uh, een aanvraag kunt doen. Dan ben je al geen illegaal immigrant meer. Nee, kijk, het punt die van Lucas daar is gezien, vind ik van iedereen mag overal wezen waar ze zijn. De enige grens is uh, privébezit. Maar goed, dat doet er even niet aan. Maar ze ja. hebben geen recht op ze hebben dan ook <laughs> geen recht op gratis gezondheidszorg betaald door anderen. Dat is ja, ook voor zo. Ja, ja, ja, ja. ja, maar als je gewoon, waarom komen immigranten? Omdat ze uh, nou, binnenkort voor wordt... gratis gezondheidszorg. <laughs> als je dan ziek bent, hoef je alleen nog even naar de VS te vliegen. Ja. En uh, uh, ja. de ziekenhuis uh, binnen. Toeristen fietsen, een dan gewoon lekker in Amerika blijven. Ja. Ja. Maar, ook, maar ook dat is zeg maar: uh, uh, uh, wat zijn je selling points? Op dit moment uh, wordt er wel eens gezegd: nee, onze gezondheidszorg, en dan hebben we het ja. over de Amerikaans, uh, is fantastisch. Want ik geloof dat, uh, weet ik veel, de emir van Brunei of zo kwam bij ons uh, gezondheidszorg afnemen. Dat kan. Maar je kunt ook zeggen: van, Nou, onze gezondheidszorg is fantastisch, want eh, als er met wie eh, wat dan ook iets is, dan kunnen ze daar gebruik van maken. Hmm. Andere visie. Ja, maar uh, ja, ja. ik heb op dit moment één visie, en dat is uh, dat we er uh, een yes. eindje aan moeten uh, breien. Want ik moet morgen ook weer even... Ja, maar nou wordt het boogie-tijd, hoe fijn, dan gaan we in onze nachtmerries. In onze dromen. Ja, ja, ja. Maar ik ga iedereen uh, even, uh, ja, in ieder geval danken voor het meedoen. En uh, uiteraard voor het luisteren. En uh, uiteraard zijn we er volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. En, uh, nou ja, ik zou zeggen, hier is de eindjingle. Die trouwens door jou, uh, Henk, gecomponeerd is. Dus, eh. Uh, een uh, comp compositie van de Henk. Ja. Dus, uh, uh, deze, uh, ja, Even de applaus-tingel erachteraan. Goed, Ja, jongens. Nou goed, uh, ja dat was het dan. Uh, ik hoop dat we allemaal genoten hebben. Het was weer uh, hartstikke gezellig. Maar ik, ja. uh, ik ben aan het knikken bollen. Dus ik. Uh, nee, oké. Okay. Nee, dus Zit hem maar